Uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het UWV opent vandaag een speciaal loket. Werkgevers die een groot deel van hun omzet hebben verloren door het coronavirus. kunnen daar in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. De regeling is bedoeld om zoveel mogelijk mensen hun salaris te laten behouden. Het UWV rekent op tienduizenden aanvragen per dag. voor deze tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid. Werkgevers die een complete aanvraag indienen. worden binnen twee tot vier weken uitbetaald. ASR en het moederbedrijf van Nationale Nederlanden keren voorlopig geen dividend uit. De verzekeraars geven daarmee gehoor aan een oproep van de toezichthouders om tijdens de coronacrisis het geld op zak te houden. In plaats van een deel van de winst aan aandeelhouders uit te keren, kunnen ze het geld gebruiken om klanten te steunen die in de problemen komen. Ook de Volksbank keert geen dividend uit. Eerder kondigde Rabobank, ING en ABN AMRO dat ook al aan. Het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in Duitsland... is voor de vierde dag op rij gedaald. In de afgelopen 24 uur kwamen er ruim 3500 meldingen bij. Een dag eerder steeg het aantal nog met bijna 6000. In Duitsland wordt relatief veel getest. Het aantal positieve besmettingen is meer dan 95.000. Er overleden sinds gisteren 92 mensen aan de gevolgen van het virus. In totaal komt het aantal geregistreerde sterfgevallen... door corona in Duitsland op 1434... Japan gaat in een aantal regio's mogelijk de noodtoestand uitroepen. Premier Abe vergadert met een crisisteam over de maatregel... en de officiële aankondiging wordt morgen verwacht. Naar verwachting vallen de steden Tokio, Osaka en Kobe... onder de regio's waar die noodtoestand gaat gelden. Japan was tot dusver terughoudend met ingrijpende maatregelen... met het oog op de economische schade. Maar gisteren werden in Japan 143 nieuwe coronabesmettingen... in één dag geregistreerd. Het hoogste aantal tot dusver. Het weer, vandaag eerst zon, 17 tot 22 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond gaat het soms licht regenen, maar vannacht klaart het weer op. Morgen en de dagen daarna is het opnieuw zonnig bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Hier is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 live dit is zfm ...van die dagen dat je eigenlijk terug wil naar de toekomst. Daar ging dit liedje eigenlijk ook over. Back to the future, welkom bij deze nieuwe dag van ZFM Live... ...op deze maandag 6 april tussen 10 en 12. Dit kennen een aantal mensen wel, want het is het bedje wat ik ook wel eens gebruik op de donderdagavond. Ik vind het gewoon prettig om even met een bedje te werken, dus doen we dat... Uh, wat gaan wij doen tussen 10 en 12? We gaan uh, straks ook uh, praten met Jelmer. Jelmer Koper, die uh, onder andere hier de redactie voert van een aantal dingen. En uh, we gaan met hem even praten wat er eigenlijk allemaal uh, op het nieuwsgebied uh, zo'n beetje is gebeurd. Dat uh, is één. Gert-Jan Bluis, de wethouder die onder andere een sociaal domein in zijn portefeuille heeft. Want dat heeft natuurlijk ook uh, de nodige effecten. Dat uh, en de impact. Dus straks om kwart over twaalf... Uh, kwart over twaalf? Kwart over elf, moet ik zeggen. Dan gaat hij uh, met mij praten over dat verhaal in het uh, sociaal domein. En dan is er natuurlijk ook nog uh, de groeten uh, aan. En dat is de bedoeling dat we dat uh, bundelen. Uh, dat was ik gisteren nog even vergeten te vertellen. Uh, mensen die de groeten willen doen, die uh, kunnen dat doen. Uh, maar dat is uh, wel verstandig om dat dan toch even te bundelen. Uh, mailen naar B... Zonneveld En dan met een Z. En dan dubbel N. Met een D. En dan apenstaartje zfmzandvoort.nl. Daar en we mag het dan heen. En dan zal Ben dat allemaal gaan lopen roeptoeteren rond half twaalf. Dus dat is dan. En we hebben dan ook nog Marco Tomes. Die zullen we ergens rond kwart voor elf gaan bellen. Want hij heeft een boek uitgebracht. De Krokodil. De, de laatste roman die hij geschreven heeft. Ik denk dat het zomaar een beetje tijd is om... ja, voor hem dan... om alweer het volgende verhaal al in de stijgers te zetten. Dus dat gaan we straks wel van hem horen. Uh, hoe hij bijvoorbeeld dit boek heeft geschreven... en wat daar allemaal aan te pas is gekomen... zonder dat we de plot en dat soort zaken allemaal weg gaan geven. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je moet het boek natuurlijk wel lezen. En wat hoorde ik vanmorgen op de radio... of tenminste min meer op de app dat we zoveel mogelijk Nederlandse producties moeten gaan draaien. Nou, uh, dat, uh, dat is aan mij uh, uh, wel goed besteed. Dat is niet tegen Dovermans oren gezegd. Dus laten we dat dan ook maar doen. Want uh, ja, daar, hebben we dan, uh, daar heb ik uh, heel veel van, eerlijk gezegd. En dat is ook, uh, deze, deze dame komt uit Edam. En ze heet Aion, voluit Aion van Oort En het, het nummer wat ze heeft gemaakt, dat is alweer uit uh, 2019, als ik het uh, wel heb... Ergens in maart 2019 heeft ze dat ooit gepresenteerd. The Circle of Blame heet het nummer. De, de tijd te maken, de, de geest van de tijd eigenlijk. Die tijd die staat niet stil en ondertussen wordt er ook uh, links en rechts hard uh, gewerkt uh, in het land. Maar niet alleen hier in uh, het land, maar over uh, in de hele wereld. Om ook iets uh, te vinden tegen dat nare virus wat over, dat hele, over de hele wereld uh, uh, gaat. Want uh, dat is denk ik ook wel een beetje wat inherent is aan tijd en aan uh, de klokken die uh, min of meer... Uh, ja, uh, tikken en doorgaan. Uh, Coldplay had het er eigenlijk min of meer over. Tien voor half elf. Straks uh, gaan we praten met, uh, met Jelmer uh, over uh, het nieuws van uh, de afgelopen dagen. Daarna, dan hebben we nog uh, om kwart voor elf, Marco Temes. Die we nog uh, telefonisch uh, de uitzending in gaan halen. Want ja, hij heeft een boek uitgebracht. Is ook al uh, heel belangrijk. Uh, en meestal uh, gebeurt dat met uh, heel veel mensen eromheen. Maar dat kan nu even niet. Dus is Marco toch een held, uh, wat het gaat van uh, de mensen die uh, een boek bij hem af uh, hebben genomen. Die, uh, die is op een gegeven moment door zand heen getrokken... bij al die mensen die bij hem dus dat boek hebben gekocht. Even aanbellen, uh, even op onderhalve meter staan. Want ja, we nemen natuurlijk wel alles in acht. En dat doet hij dan ook maar eventjes. Dus uh, hij is uh, gewoon op pad om dan ook nog zijn eigen werk aan de man te brengen. Dus uh, mooier kan het eigenlijk niet. Uh, ik zou bijna zeggen koop lokaal. Uh, dat uh, geldt ook straks uh, voor de muziek. Want we hebben uh, ook nog Wendy Moore en Ruud Houding. Het werk dan van de, van de beiden. Die komt hier ook nog uh, voorbij. Dus uh, dat is allemaal uh, in het kader van support. Uh, de muzikanten uit Nederland. En dan ook nog gewoon uit je eigen plaats. Dus die komen ook nog voorbij tussen 10 en 12. Dat zeggende gaan wij weer iets doen daaraan. Want ja, ik kreeg op mijn melding van gisteren op de sociale media van... ja, maar dan hebben wij eigenlijk ook nog wel wat gemaakt. Susan Jane is ooit hier geweest in... nou, dan moet ik even nadenken. In september 2013 toen was dit, dit pand net opgeleverd. En toen kwam zij uh, langs om een aantal uh, nummers uh, te spelen. En ze heeft ook een, uh, een, een nummer gemaakt. Wat eigenlijk ook weer aansluit op de tijd waar we in leven. En dat nummer dat heet uh, I Dare To Be Great. En dat ga je doen.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 We are Het zijn van die nummers die ook echt wel kunnen, eerlijk gezegd, in deze tijd. Sting met uh, Fragile. Want ja, uh, hoe nietig kunnen we zijn? Die andere die we net voor in dit blokje van twee hebben gedraaid, uh, komt uit Nederland, Susan Jane. Uh, Susan J. Rose is uh, voluit uh, aan haar artiestennaam, Maar in het echie schuilt daarachter Susan Segers. En zij is nogal erg betrokken bij deze planeet. En hebben het eigenlijk min of meer over de wereld na deze crisis. En noem maar op. Dus dat uh, is dan het, uh, het geluid wat je, wat je daar uh, eigenlijk in terug hoort. Nou, het is één minuut over half elf. Uh, dan uh, hebben we Jelmer Koper aan de telefoon. Jelmer, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Um, ja, want uh, het is altijd nog uh, zo geweest uh, sinds de start van dit, uh, van dit programma, tussen 10 en 12. Uh, rondom het C-woord. Ik uh, weiger het een beetje zo uit te, te spreken, het uh, volledige woord. Uh, wat jij doet, mag jij weten. Uh, maar goed, jij verzamelt het uh, nieuws. Uh, niet alleen ja. uh, op Tekst tv, maar geloof ik ook uh, uh, ja, elders uh, wat, er, uh, wat er te melden valt. Uh, wat is jou eigenlijk opgevallen? Uh, nou, de, ik heb zaterdag voor het laatst een update gegeven, mm -hmm. maar uh, gisteren is er niet heel veel nieuws binnengekomen, maar ik heb toch wat uh, gevonden. Mm -hmm. En laten we beginnen met een korte update, ja. want uh, de NOS heeft gisteren een landelijk nieuw, uh, nieuwsbericht eigenlijk, dat het uh, aantal uh, patiënten die op wordt genomen op de intensive care stabiliseert. Mm -hmm. ja. En eigenlijk afvlak. Ja. Dus dat, uh, dat is bekendgemaakt door uh, het landelijk netwerk acute zorg. Ja. En de voorzetter ziet uh, inderdaad een stabiel beeld ontstaan. Ja. En hij, uh, hij zegt hier ook bij dat het effect van de maatregelen die zijn genomen... nu eindelijk een beetje te zien zijn, zeg maar. Ja, uh, is, is dat, uh, ja uh, als je zelf naar kijkt, is dat een positief teken... Ja, nou heel voorzichtig positief. Ja ja, weet, ja, ja, ja. ja. Dat niemand dat... weet of het nog een tweede golf kan komen. Ja. Of, uh, of dit misschien uh, maar een paar dagen is en dat we vanmiddag weer andere cijfers krijgen. Ja. Maar uh, laten we het hopen. Ja. Uh, dan uh, natuurlijk, uh, ja, ik weet niet of je ook uh, nog hier uit de buurt iets uh, hebt. Ja. Uh, is, uh, wat is opgevallen? Uh, nou. Vanmiddag om uh, 12 uur, zoals altijd, mm. gaat natuurlijk het luchtalarm af. Mm. Uh, dat gaat ook gewoon door. Ja. Dat meldt de uh, GGD. Om 12 uur gewoon het luchtalarm. Uh, er is een paar weken terug ook al een NL-alert uh, uitgegaan. met betrekking tot de coronacrisis. Maar dit is nog steeds de test. Uh. De test? Dus, ja, okay. ja. ja. Dus uh. niet dat mensen. Uh, Denken dat er misschien echt iets aan de hand is. Dit is gewoon nog steeds een test. Uh, yeah. Ja. Uh, ja uh, in het weekend, ik weet niet. Uh, wat, uh, ja, want het was ook uh, sprake van mooi weer. Uh, dat, is ook, uh, dat heeft ook wel uh, tot uh, hier en daar wat uh, taferelen geleid. Uh, wat onwenselijk is, denk ik. Maar niet hier, uh, hè? Uh, ja, nou, Zandvoort is natuurlijk uh, weer afgesloten gebleven. Voor uh -huh. de mensen die hier, uh, zeg maar de dagjes dagjesmensen. Ja. Over dit weekend af. Geweest en eigenlijk ook de rest van de week. Mm -hmm. Afgelopen weekend was het natuurlijk weer heel mooi weer. Maar de burgemeester heeft toch al ver van tevoren aangekondigd dat ook dit weekend uh, stand voor dicht is gebleven. Ja, dus. uh, ja en, en, en zijn, er nog, zijn er nog zaken die je nog kwijt wil? Uh, nou, misschien wel even handig om te melden. Uh, misschien weet er niet iedereen dat. Maar op de site van de gemeente uh, staat, uh, staan heel veel, veelgestelde vragen voor inwoners. Mm -hmm. uh, dus zoals, wil je hulp krijgen of hulp bieden, dan kan je contact opnemen met het sociaal wijkteam en al die informatie staat daarbij, mm -hmm. maar ook nog andere vragen over uh, ja, wanneer mag je naar buiten of kan ik uh, opvang regelen op school voor mijn kinderen. Ja. Dat, uh, dat soort vragen. Dat ja, oké. Okay, dus... nog uh, afsluitend. Ja, uh, nou ja, ik weet niet uh, wat jij gaat doen. Je gaat denk ik weer uh, met, uh, met alles uh, bezig gaan wat, uh, wat binnenkomt aan nieuwsfeiten. En dat zal je dan morgen wel weer uh, rond half elf weer, uh, weer gaan wereldkundigen ja, gaan maken. Ik, ik, ik hoop dat ik dan wat meer echt nieuws heb, zeg maar. Dat, uh, ja. vandaag wat uh, het algemeen uh, Ja, nou nee, uh, ja. Zo weer lekker naar de supermarkt. <laughs> Ja, ik, ik weet niet, is, is, is dat een beetje bij jou in de buurt? Of uh, dat je gewoon uh, de deur uit en uh, dat je er bijna al bent of niet? Ja, het is wel om de hoek. Ja, oké. Okay. Nou ja, uh, uh, maar merk je er ook daar zelf iets uh, van? Dat mensen dat toch uh, nog wel een beetje in acht nemen met, uh, met afstand of wat dan ook? Letten ze de ja, wel ja, op? Ja, en, en er zijn ook zoveel maatregelen genomen dat, uh, dat het eigenlijk verplicht is natuurlijk om afstand te nemen. Iedereen neemt een winkelwagen mee de winkel in. Hmm. Dus zo zorg je er al... Uh, op één punt voordat dat afstand houden. En ja. mensen houden er zelf ook wel rekening mee, gelukkig. Ja, dus, dat, uh, dus dat gebeurt in Zandvoort ja, altijd. Nee. Het, het bewustzijn is wel een beetje ingedaald. Goed, ja. uh, jammer. We spreken elkaar morgen uh, weer. En dan uh, ja. uh, misschien met uh, wat meer uh, dingen uit uh, de regio. Of hier ook uit Zandvoort, dat weten we niet. Ja. Uh, maar goed, we uh, horen je morgen in ieder geval weer uh, terug uh, bij, uh, bij ons. En dan, uh, ja, dan, uh, dan praten we weer verder. Ja, bedankt. Oké, okay. goed, dat was uh, Jelmer. Wij weer verder met uh, een plaatje uit de jaren 80. Ik weet niet of dat echt uh, uit de jaren 80 is, maar ze had het wel over straight-up. Dat is denk ik ook de enige weg, denk ik, hieruit. Love, Sure, I remember you. You took everything that I had. Oh, big love, still I welcome you. How could I forget? Een beetje, het, uh, een beetje Support Your Locals. Want uh, dit uh, kwam uit Zandvoort Ruud Houweling met uh, het uh, nummer Big Love. Heeft hij ook nog uh, gemaakt in de periode... dat hij uh, met Cloud Machine actief was. Uh, maar hij heeft het uh, nummer ook nog eens uh, opnieuw bewerkt. En dit is de nieuwe versie. Um, ja, over Support Your Locals. Want uh, we kunnen niet zonder onze Zandvoortse cultuur... Uh, hebben we ook nog iemand die... Ja, uh, romans schrijft. En, uh, en de afgelopen dagen heeft ook het nieuwste werk het levenslicht gezien. Goedemorgen, Marco Temers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we moeten het nu even telefonisch doen. Maar normaal gesproken schuif jij wel eens aan op de zaterdagmiddag tussen 2 en 5 bij collega's Albert-Jan Vos en Rob Harms. Als Altijd er iets... gezellig. Ja, ja, als er iets te melden valt, dan ben jij daar vaak terug te vinden. Maar nu omgegeven de omstandigheden moeten we het even op deze manier doen. Maar je hebt wel weer nieuw werk uitgebracht. Ja, dat klopt. Ja. Um, is dat niet een beetje raar in, in een periode dat we uh, eigenlijk allemaal zoveel mogelijk binnen moeten blijven en dan toch het boek uitbrengen? Ja, je moet wat hè? Ja, <laughs> ja, ja. ja stilzitten is denk ik ook niet zo'n optie. Of uh, zie ik dat verkeerd? Nou, schrijven gaat het snelst vooruit door te zitten. Ja, ja, ja dat, dat, is, dat is één ding wat zeker is. Maar vertel, wat, want, want ja, het, is, het, is een vreemde, het voelt vreemd aan, denk ik. Ja, natuurlijk. Je, je schrijft een boek. Mm -hmm. En normaal gesproken maak ik er dan altijd een feestje van. Ja. En dan probeer ik wat bundeltjes te verkopen. Ja. En ja, gezien de omstandigheden. Ja, gaat dat niet, hè? Nee. Uh, nou weet ik... Uh, je hebt, uh, de afgelopen dagen ben je gewoon uh, op pad uh, geweest... om uh, hier en daar toch... de mensen die dat uh, boek willen hebben van jou... Uh, gewoon uh, bij uh, de mensen thuis uh, bezorgd te uh, hebben. Toch? Nou, dat is een kwestie van service. Ja. Uh, dus als de mensen de moeite nemen om het te bestellen... Ja. dan neem ik de moeite om het te brengen. Ja. Uh, even over uh, het, het nieuwste werk. Uh, want uh, ja... Het is denk ik iets anders dan de vorige. Maar dat uh, is natuurlijk wel in de lijn der verwachtingen. Want uh, je houdt niet van het, uh, hetzelfde kunstje te doen. Nee, nee ik probeer het, uh, het hele literatuurspectrum uh, ja. te ontvouwen. Ja, waarin verschilt dit boek ten opzichte van al die andere boeken die je hebt uitgebracht? Mm, nou, het, het is erg toegankelijk. Uh -huh. Het speelt zich in de buurt af. Mm -hmm. uh, een moordinspecteur uit Amsterdam. Mm -hmm. En ik heb een tijdje op de Zuidas gewerkt. Ja. En uh, dat was een bron van inspiratie. Ja, en, en dat komt ook uh, in het uh, verhaal uh, tot uitdrukking? Ja. Ja. Ja. ja, ja. ja. Uh, de, de krokodil, uh, moet ik dan denken aan dat enge beest... of uh, is dat uh, iets uh, metaforisch uh, in, in, in de zin van het woord? Nou, alle twee. Mm -hmm. <laughs> Trouwens, krokodillen zijn niet eng. Nee. Mensen zijn eng. Mensen zijn eng. Ja, maar uh, de, het heet de krokodil. Uh, uh, hoe uh, heeft dat uh, te maken met uh, de, de karakter of uh, de hoofdpersoon die in het uh, verhaal uh, voorkomt? Ja, de krokodil is de bijnaam van de inspecteur. Mm -hmm. Hij is een Amsterdammer. Ja. Hij heeft een grote bek. Ja. En als hij bijt ja. laat hij niet meer los. Nee. Dus het is eigenlijk nog een terrier ook. Nee, het is een krokodil. Ja, maar <laughs> ja, dat begrijp ik. Maar in het Belgisch heet het het terriers. Ah, uh, dat wist ik niet. Nee, maar dat is een mop ooit uh, van... Uh, ja, dat is... Nou goed, dat, dat gaat ver door om dat <laughs> hier even ver, verder uit te leggen. Maar ik heb het ooit eens een keer in een mop gehoord. Ja, maar wij, wij noemen het alligators. hè? Dat zijn de, de platbacteriërs. Dus vandaar dat ik zeg, het is oh, een terry. ik ken hem bij de, bij de dokter. Oh. een man die ja. uh, bij de dokter binnenkomt en hij zegt... Uh, dokter, dokter, ik ben gebeten door een krokodil. Ja. De dokter kijkt hem aan en hij zegt... Ja... Dat doen ze. Hè? <laughs> zoiets. Doet, uh, doet de hoofdpersoon in dat boek voor jou dat ook of niet? Uh, naar de dokter gaan. Nee, niet naar de dokter gaan, maar wel bijten. Ja, hij bijt. Ja, ja, ja? Ja, ja. Het is een mooi kereltje. Ja? Ja, is, ik mag hem wel. Ja. Uh, ja, want moet je je er eigenlijk ook mee vereenzelvigen met, uh, met, uh, met de hoofdpersoon? Vind je dat dat wel belangrijk in een boek? Nou, je moet je in ieder geval kunnen inleven in, in het karakter, ja. dus als je exorbitante dingen gaat schrijven dan, dan wordt het lastig om je in te leven. Ja. En, en, en, en dat is wel een voorwaarde om hem toch een goed boek af te leveren of tenminste in ieder geval, laat ik het anders zeggen, een toegankelijk boek af te leveren? Ja. Niet voor andere schrijvers praten. Maar, uh, ja, ik, ja, laat ik het even ik bij jou denk, houden dan. Ja, ik, ik denk dat ik me goed van mijn taak heb gekweten. Ja, um, deze, um, dit boek. Uh, ja, ga, uh, jou, ik bedoel, uh, komt er nog, toch nog even goed nog iets. als dit, uh, deze ellende een beetje achter de rug is. en dat we dan toch nog uh, uh, even bij elkaar komen. en hier is dat nieuwe boek. Is dat dan nog een soort uitgestelde, uitgesteld uh, verhaal? Of laat je het erbij? Uh, uh... Nou, ik ben gewoon bezig met het volgende boek. Ja. Dus misschien dat uh, als dat boek af is, dat de krokodil alsnog de revue passeert. Hm. Dus, dus, dat, uh, dus het is uh, niet. Nee, weet, we weten niet hoe lang deze crisis uh, gaat duren. Ja. Dus uh, we kunnen er nog wel een jaar mee bezig zijn. Ja, uh, ja dat dan heb ik alweer een volgende. Maar dat is goed. Ja, ja, maar. Ja, uh, verschaft dit jou eigenlijk dan wel uh, de tijd om uh, je terug te trekken op, uh, op je plek om dan verhalen te schrijven? Nou, in principe doe ik nou niet veel anders uh, dan dat ik normaal gesproken doe. Mm -hmm. uh, dus het is opstaan en het is zitten. Ja. En, en uh, Ja, want uh, normaal gesproken kom je nog wel eens naar buiten, maar dat is natuurlijk uh, ja, veel minder dan, dan dat, uh, dat dat nu is, uh, of uh, ja, als het ook normaal gesproken is. Tuurlijk, uh, Jaap. Ja. Ik uh, hou me aan de, de, aan de noodmaatregelen. Ja. ja. Uh, maar ben je af en toe nog wel even buiten om even de frisse neus te halen? Ja, ja. Op het balkon. Ja. Maar hoe zie jij dat als schrijver buiten, uh, het, uh, het, uh, het wereld, uh, de wereld buiten op dit moment aan je voorbij trekken? Hoe beleef jij dat dan? Nou, ik heb er een goed gevoel over. Ja? Ik vind dat uh, regeringen over het algemeen adequaat ingrijpen. Ja. Of je moet echt van die uh, gestoorden hebben als in Brazilië. Die uh, zeggen dat het een griepje is en dat mensen aan het werk moeten... Mm -hmm. Ik bedoel, ik begrijp dat soort mensen helemaal niet. Nee. Oké. Okay. Um, goed, de krokodil is uh, te krijgen. Waar is hij uh, te krijgen? Oh, bij de, uh, Bruna. Ja? Bij uh, ons aller sjaak Balkenden. Ja. En uh, mensen die met mij in contact staan op, face op Facebook, ja. die kunnen me een berichtje sturen. En dan kom jij hem gewoon nog even langs Als brengen. het in Zandvoort is wel. Ja, in Zandvoort. Dat is de voorwaarde natuurlijk. Want ja, uh... ik, ga niet, uh, ik ga niet naar Amsterdam lopen. Nee, nee dat begrijp ik. Uh, Marco, het was uh, fijn om je toch nog even uh, gesproken te hebben... Dankjewel, Jaap. Ik hoorde nu zowaar een uh, sirene voorbij komen bij jou uh, voor de deur, denk ik. Ja, die is niet voor mij. Nee, die is niet voor jou. <laughs> die is niet voor jou. Oké, okay. goed. Uh, ik, ik wens je in, in ieder geval even de komende tijd weer veel schrijfplezier toe. Dankjewel, Jaap. En, en uh, graag tot de volgende keer dan weer. Tot de volgende keer. Oké. Okay. Dag. Oké, okay, dat was Marco Temes. Uh, nog even een. Uh, laat ik het allemaal gewoon een stukje muziek draaien. Ik denk dat, uh, dat we deze. Dat maar even doen. Dichterbij dan ooit van Bluff. Die kwijt zijn waar je echt van houdt. Dan iets houden wat je toch niet mist. Liever buiten ook al is het koud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 De zee. dan verzwijg het dat ik door moet gaan. Ik hoef jou niets te vertellen. Wat is geweest, dan iets vrezen wat nog komt. We zijn bijna aan het uh, eind gekomen van het uh, eerste uur. Uh, straks uh, volgt er nog een tweede uur. waarin uh, we gaan praten met uh, Gert-Jan Bluis, uh, de wethouder. over het sociaal domein. Want dat heeft natuurlijk ook uh, gevolgen. En we sluiten af uh, dit uur met The uh, Messenger van Ellen Fournier. En wie zit er achter Ellen uh, Fournier? Dat is gewoon een Nederlander. Zijn naam is Frank Bond. Coffee, breath, spit from a balloon tables mayhem in a room 28 souls placed under some command general eisenhower traced to facts ring we can black hole eats star deaf man disagrees all we perceive's gone for centuries and the next two. Plato the moon the typewriter rings and Hemingway calls lost bats hung over another empire falls black hole each star